De Wegenwacht denkt vandaag bijna 6000 pechmeldingen te krijgen. Dat is anderhalf keer zoveel als op een normale dag in januari. Daarom zijn er meer Wegenwachten op pad. Intussen verwacht Rijkswaterstaat een drukke avondspits en adviseert ervoor of erna de weg op te gaan. Op Schiphol kunnen nog steeds geen vliegtuigen landen.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 De formatie gaat een cruciale week in, dat zei informateur Rianne Letchert... aan het begin van nieuwe gesprekken met D66, CDA en VVD. De vraag is of die met z'n drieën een minderheidskabinet gaan beginnen... of dat er nog een partij bijkomt. Daar moeten we deze week een keuze in gaan maken, zei Letchert. En de vakantiegangers die in Parijs naar het Louvre willen... moeten goed de website in de gaten houden. Personeel gaat namelijk weer staken. Vorige maand gingen de deuren al een hele dag dicht... omdat het personeel wil dat er iets wordt gedaan aan de werkdruk en het salaris. De vakbonden vinden voorstellen van het Louvre niet goed genoeg. Het weer van weer online? In het midden- en oosten nog code oranje vanwege sneeuw. Tijdens de avondspits vallen er vanuit het noordwesten opnieuw buien... met sneeuw, regen en hagel. Het is van oost naar west 1 tot 4 graden. En dit was het nieuws op Slem. Dankjewel, een paar minuten over één blik op de weg. Het is gigantisch druk, onder andere een melding van de A32... die is dicht vanuit de Leeuwarden richting Heerenveen. Dan de drie langste van Flitsmeister. Het zegt weinig, ga gewoon niet de weg op als het niet nodig is. A2 Maarsen, Rijn voor Oude Rijn vanuit Maarsen, 39 minuten. De A2 in de Bosch, Maarsen voor Oude Rijn, daar is de verbindingsweg dicht verkeer richting Den Haag. Keren bij Nieuwegein, A12, dat is afritje 16, 40 minuten extra...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 De grootste in sportvoeding. 18 plus speelbewust. Ja, serieus? Zo zo zo wat een geld! 18.000. Wat zit Ben jij de volgende Postcode Loterij winnaar? Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.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 of je nou sneeuw zit in de auto of op kantoor... waar je ook geen kant op kan. Eén ding is zeker, je zit goed met Slam, de beste beats in de mix... en ook nog eens een kans op een reis naar Las Vegas, de gok van je leven. Zometeen Dr. Elben, eerste Idercore en verder Legrand.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 so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 Wish I'd have written it down The way that things played out When she was kissing him How I was confused about Now she should figure it out While I'm sat here singing la, la, Don't die with my la, love. love That heart is so cold All over my own I don't wanna know that, babe la, la, Don't die with my love I told her she knows they can't. In de pauze, je bent erbij. En dit weer is natuurlijk schrikker als je de weg op moest vanmorgen. En ja, zomerbanden hebt, zo. En wat ook schrikker is, is dat het week 2 al is van 2026. Uurtje 2, ze in de pauze. Voor de mensen die geen auto's, safe hebben aanstaan bij de documenten. Save me, listen me, hoor je naar deze temperature Lady in the mix bij Slam. Ik hem de paal. give it Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Thunderfall said, Well, woman, the way they lie. ...van jouw 0,8 FTE. Iedere dag bij Slam, we geven je namelijk twee uur pauze. Dit is house in de Pauze. Het programma iedere dag van de week tussen 12 en 2, ...behalve de Mix Marathon Vrijdag. Yo, the Freemasons en love on my mind. Vandaag is zout nogal belangrijk. Dat wordt op de wegen gestrooid om alles sneeuwvrij vrij te houden en ijsvrij. Een leuk zoutfeitje trouwens. Jouw uh, zeezout, wat je misschien wel op je ei uh, smeert... ...is natuurlijk gewoon zout... Maar dat is uh, vaak helemaal gewoon uit bergen gehaald. Uit de grond komt dat. Ik hoor je denken, dat is helemaal geen zee. Ah, dan zeggen ze dus, dat was dus ooit wel een zee, miljoenen jaren geleden. En daarom mag het zeezout heten. Ah. Uit Nigeria, zometeen Fireboy, DML, je wordt niet gehackt. Peru zometeen, eerst Sean Mendes en Z. Dit is last in Japan, bij Slam. All they take is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbow's eye.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 Can't you off my mind Can't kiss you off my mind Can't kiss you off my mind uh. Bam. I'm a game of his soul. Can yeah, you want capture my soul? I'm a game of his soul. Make one more and more. Better, bad, better, bad, I'm loose. Even better than the not Nothing, Josie. I mean, Josie. Won't if me want, one, one, Josie. I'm not playing with you. I'm not joking. My thought of me. You can't follow, but I'm on moldy. I'm on duty, but I'm on low key. They want do me, they want do me, they want do me, but they want do me. When you want want me, when you want want me, I'm in San Francisco, drive me, When you want want me, when you want want me, I just flew in from Miami. Battle, battle, battle, battle, battle. I'm loose. even better, than reply. Pour at the bottle, I wanna. I'm with you and I forget enough Slow wine, I'm not in a rush I can hear music in your here Tonight we're rolling, party till closing Since I put the ring on the finger, it's still frozen Love in slow motion, I wanna feel you over me, yeah Certain magic in your eyes, yeah Girl, I love the way you ride it yeah. And it happens every time you arrive, that's right Girl, I want you in my life, yeah There's a heaven in this ride, yeah. I will never leave your side, stay tonight, tonight When you won't see me, when you won't see me I'm in West London this evening Giving me the feelings, no I'm not leaving Till I find it land next weekend, Perú, nah Girl, I'd rather go find somewhere quiet Met Earth, Wind en Fire. En September 99. Nou, in september zijn uh, al die kinderen jarig. In de pauze. Omdat het tijdens uh, de kerstvakantie mama en papa flink hebben lopen oefenen. Zometeen meer hits komen eraan. Bon zon Troizen van Fuji's. En een heerlijke van Kelvin Herbers komt eraan. Bij Slym. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Optimal proteïne smaakt lekker. Voelt goed. Nieuw optimel proteïne extra een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Houd ze in de pauze. Is over half twee weer online weerbericht voor je. Het is sneeuwachtig. Er zijn meegekregen. Het is in het oosten 4 graden, in het westen juist weer 1 graad. Uh, voor de rest is het uh, droog ook nog. Maar helaas tijdens de avondspits opnieuw uh, sneeuw, regen en hagel. Vooral in de Randstad. Problemen op de weg, vooral richting uh, Utrecht. Amsterdam, dan hebben we hebben het over de A1 richting de A9. En ook rondom Zwolle, veel problemen. Houds in de pauze. Bonkerson zometeen. Eerst Kelvin Hervers, Ellie Golding. I need your love. I need your love. I need your time. When everything's wrong. You make it right. I feel so high. Come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. I'm Het gespreksonderwerp van vandaag en positief nieuws ook te melden. De A32 vanuit Leeuwarden richting Heerenveen, die is weer open. Veel problemen nog richting Utrecht en rondom Utrecht. Dat is een beetje alles vast. En ook de A12 richting Gouda vanuit Woerden. Ja, belooft een heftige avondspits te worden. Dus ga vooral op tijd naar huis. Zeker met de temperaturen die vanavond weer rond het vriespunt liggen. Gaat alles aanvriezen, wordt alles glad. Dus ga voordat de zon onder is naar huis AUB. Goed, tot zover, papa adviseert. Um, laten we dat vooral niet te vaak doen. En vooral veel goede muziek draaien. Wat dacht je van deze? Dit is Felix van Slep. En don't you want me? Take me 2020, en dan heb ik het over het begin van 2020, want uh, daarna hadden we corona en er ging niemand meer de weg op, dus ja, dan hadden we geen records meer. Andere records, helaas. Um, iemand die tijdens corona dacht: ik gooi de roer om, dat was de dame die je net hoorde: Eliza Rose, Battles of the Mole, kon al draaien en produceren. Dag toen: ik wil ook zangeres worden, en zo geschieden, dat werd ze ook. Uh, zometeen bij Slam, richting het einde van House in de Pauze, Goal zometeen BTS. Eerst ook deze hele goede zangeres uit Denemarken. Meu, dit is de final song bij Slurp. Please, that's what I hear when you're by my side. I'm so Just wanna hear when you're back. Ah, wat een lekkere editie, zeg! Hou ze in de pauze voor die lekkere maandag. Applaus voor mixtures. Ilene. En ja, we gaan verder met de beste beats tijdens je werkdag. Effort Jackson meteen. Haven is erbij en ook Rihanna komt eraan.